Het is 11 uur, Trudy Venrig met het NOS-journaal. De Rotterdamse politie heeft bij de rellen gisteravond bij stadion De Kuip zeven mensen aangehouden. Vlak voor de wedstrijd tegen de Graafschap protesteerde een groep Feyenoord-supporters bij het gebouw van het bestuur tegen het beleid van de club. Ze staken vuurwerk af en probeerden het gebouw binnen te dringen. Agenten trokken hun pistool en hun wapenstok om te voorkomen dat de Feyenoord-aanhangers naar binnen gingen. Burgemeester Abu Talib vindt de rellen een walgelijke vertoning. Feyenoord-directeur Gudde noemt het incident verschrikkelijk. Trainer Ronald Koeman vindt het doodzonde dat zoiets is gebeurd. President Obama wil miljonairs zwaarder gaan belasten. Morgen dient hij een voorstel in om rijke mensen tenminste net zoveel belasting te laten betalen als mensen met een middeninkomen. Nu betalen rijke Amerikanen relatief weinig belasting omdat winst uit investeringen minder wordt belast dan inkomen uit werk. Het voorstel is een van de manieren waarop de president het enorme Amerikaanse begrotingstekort terug wil dringen. Obama noemt de belastingverhoging in zijn voorstel de Buffett-belasting naar Warren Buffett. Deze miljardair stelde kort geleden voor om rijke Amerikanen een extra belasting op te leggen.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 Het weer. Eerst vooral in de kustprovincies buien... met kans op onweer en hagel, later ook op andere plaatsen... en het wordt hooguit 17 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, wel wordt het iets warmer. Dit was het NOS-journaal. Nou, ik dacht bij de p bank zullen ze wel druk zijn met mijn beleggingen... want gisteren ging de beurs omhoog en vandaag zakt hij alweer. Je moet tenslotte overal op reageren, hè?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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Hartelijk welkom terug bij OVT. Met straks even voor half twaalf het ware verhaal over de bende van ons... Komende week gaat de spannende film over de bende van ons in première op het Nederlands Filmfestival in Utrecht en bij ons hoort u over de achterlichtende geschiedenis. En het zal u niet zijn ontgaan in het geheimspraak Jackie Kennedy met de Amerikaanse historicus Schlesinger. En over deze Amerikaanse historicus komt Amerikanoloog Hans Feldman met ons praten. Maar voordat alles de tekeningen die we kennen uit de krant van mensen die we kennen als AGM, OL of Mohammed B. Op 22 september tot 6 november 2011 organiseert het persmuseum in samenwerking met de rechtbank Amsterdam een tentoonstelling over een onderbelicht onderwerp, rechtbanktekenaars. Over ditzelfde onderwerp verschijnt aanstaande donderdag ook het boekje Verdachte Portretten van Paul Arnoldse. Hij is journalist bij het Parool, maar u kent hem natuurlijk als een van onze boekenrecensenten. Goedemorgen, Paul Arnoldse. Goedemorgen. Uh, Je ja, sprak met rechtbanktekenaars en schreef niet de geschiedenis al dus de inleiding, maar uh, uh, wat dan wel? Nou, ik, ik beschrijft ik beschrijf wel de recente geschiedenis. want er, is, er zijn wat wezenlijke zaken veranderd sinds uh, 1979. En ik heb vooral met, met, met die tekenaars die uh, actief zijn in die rechtbank gesproken. Hoe lang is dat nou al, dat mensen tekeningen moeten maken in rechtbanken of willen maken? Nou, dat is al dat, dat, dat, dat, dat, dat is, sinds er een rechtbank is. Ja. Hadden die oudere tekenaars natuurlijk vooral belangstelling meer voor de executie van de uitspraken. Zal ik zeggen dan voor die uitspraken zelf... Maar die tekeningen die zijn uh, natuurlijk constant geplaatst en pas discussie over foto's kwam natuurlijk pas bij de introductie van de fotografie. Nou, en is er toen al heel meteen geroepen dat dat niet mocht, foto's in de rechtbank? Nou, ze zijn, zijn eigenlijk nooit gemaakt in het Ik heb er geen niet een duidelijke studie van gemaakt hoor, maar uh -huh. ik ben wel het leven tegengekomen waarin in de jaren twintig bijvoorbeeld stiekem foto's werden gemaakt en daar blijkt dus al uit dat dat niet mocht. Dat is overigens nooit wettelijk vastgelegd, hè, dat verbod op tekenen. Dat is eigenlijk uitsluitend een soort geweest van de rechtbanken zelf. En dat was uh, tot 2003 volstrekt aan ieder arrondissement zelf. kon bepalen uh, of er getekend mocht worden. En wat dan, wat, uh, nou ja, dat was waarschijnlijk geen enkel beleid. In. Ja, maar je, je zegt, er was, dit is dus eind jaren 70, is er wel gedoe geweest. Ja, hè? kijk, in eind jaren 70 kwam er een... Uh, Advocaat Ibo de Vos, die uh, met formuliertjes aankwam... die die, die tekenaars uh, uitreikte, waarin stond... als u een tekening publiceert, dan gaan wij u aanklagen... op basis van artikel 21 van de auteursrecht. En die zegt dat als je belang hebt bij het niet afgebeeld worden... je uh, een publicatie van een tekening of een foto kunt verbieden. En toen leek het alsof uh, er een einde kwam aan de rechtbanktekeningen in Nederland... Iemand als Germ, Germ Kemke, een vrij bekende advocaat, tot op de dag van vandaag. columnist van Vrij-Nederland, uh, onder de naam Lex Dura, die schreef toen, Nou ja, we zijn over een paar weken zijn we dus helemaal af van die tekeningen. Want uh, niemand zal meer durven. Maar dat bleek toch weer anders te zijn. Want in 1984 voerde een advocaat van een van de verdachten van de Heilige ontvoering een kort geding tegen de Telegraaf. ...en het uh, NOE-journaal. En uh, op basis van die, van die auteurswet. En daarbij heeft Ben Asschel besloten... ...dat er inderdaad wel een redelijk belang ja, is... ...bij de verdachte om niet ofzo. te worden afgebeeld. Maar dat er ook iets als een maatschappelijk belang bestaat... ...en dat dat moet worden afgewogen. Ja, ja want die dienen dus een maatschappelijk belang... ...deze rechtbanktekenaars. Ja, ja, het is natuurlijk. De rechtbank is openbaar. Hè? Ik bedoel, laten we wel wezen. Ik bedoel, er is ook een publieke tribune. En zoals wij vinden dat het volstrekt normaal is. dat wij verslag doen van het parlementaire zittingen. omdat dat openbaar is. Waarom dan eigenlijk niet? Zeg, wat, weet, weet wat, wat zegt je Jos? Nou ja, weten we eigenlijk wat er gebeurt met die rechtbank? Als je bijvoorbeeld. Uh, ik zou zeggen. Ik, ik, ik ben berecht. en er wordt een tekening van mij gemaakt. kun je die dan kopen als, uh, als, als, uh, <lacht> als, als, als, als misdadiger. of als bestrafte? Ja, of, nee, of, nee, of dat, verdwijnt dat was. En er is, wat gebeurt er eigenlijk mee? Het staat, ja, ja, staat, staat in de krant. Ja, het staat in de krant, maar oh, goed. En die gaan het archief van die tekenaar in. En die maar worden ik... dus nu geënforceerd. Maar er is wel een levendige handel, hoor, in uh, die tekeningen. En zijn, doen die mensen wat... niks anders, Paul? Zij zijn... het... Zij doen nee, die... nee, die tekenaars doen... Ik uh, heb de, de, de, de tekenaars waarmee ik gesproken heb... doen, doen dit, laat ik zeggen, voor 50% of meer van hun tijd. Ja. En er zijn dus nog vrij veel incidentele tekenaars... Maar... Maar, dit, maar zes tekenaars die dat echt als, uh, min of meer als hoofdberoep doen. Nou, herinner ik mij dat er over de tekeningen van Lucia de B... heel veel te doen is geweest, onlangs. Ja, dat, uh, met name van een tekening van Jan maar waarin ze min of meer als heks... Uh, werd afgebeeld. En waarin ook dat een discussie op gang kwam tussen die tekenaars zelf. Normaal doen we dat niet. We bedoelen zoals journalisten niet over elkaars werk gaan praten. praten de rechtbanktekenaars niet over elkaars werk. Maar de, uh, die tekening van Jan Hensema heeft wel enige rol gespeeld. Die daar. Uh, uh, ja, ze werd ook zeer kwalijk afgebeeld. Maar is dat uh, die discussie over het aanzetten van het karikatuur? Caricaturalen? Ja, wow. Jeetje. Ja, ja. Dan is, die... <laughs> is die discussie niet eerder gevoerd? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Er is eigenlijk bijna nooit eens kijken. Als, als je die tekeningen kijkt, dan hangen er nu honderden in dat bestmuseum. Ja. Dus er is eigenlijk geen enkele karikatuur ja, bij te maar, maar Paul, dat weten, we toch, niet... dat weten we toch eigenlijk ook niet helemaal zeker? Bij Lu Lucia de B weten we het, omdat we konden zien dat ze er veel aardiger en knapper uitzag dan op die tekeningen. Maar bij de meesten weten we het toch niet? Nee, maar ik vind het over het algemeen niet zo'n karikaturen. Ik bedoel, zoals uh, Alois Oosterwijk zegt, zoals een verdachte probeert, uh, zoals een advocaat probeert de verdachte zo goed mogelijk. Uh te verdedigen. Uh -huh. Zo proberen wij zo goed mogelijk de tekeningen te maken. Maar ja, het zijn wel tekeningen. Want dat is dan de eer van de, uh, de ja. rechtbanktekenaar dat het zo waarheidsgetrouw mogelijk is. Ja, en dat lukt natuurlijk helemaal niet. Dus uh -huh. dat is op zich natuurlijk wel erg geestig eigenlijk. Al met al heb, heb ik mogen computeren En die tekenaars weten dat zelf ook erg goed. Als je een foto gezien hebt in krant van een krant van een man en je ziet hem bij Albert Heijn, dan denk je: hé, hey, ik ken die man ergens van. Ja. Als je het een tekening gezien heeft van iemand denk je dat helemaal niet. Nee. Dus die hele discussie, die, die hele discussie over, uh, over de gelijkenis en over de privacy... is eigenlijk allemaal maar onzin, heb ik geconcludeerd. Um, u hoort uh, Paul Arnoldse, Hij heeft het boek geschreven, Verdachte portretten. Het is uitgegeven bij Bas Lubberhuizen. En u kunt naar de tentoonstelling over de rechtbankportretten... vanaf 22 september in het Persmuseum in Amsterdam. Paul Arnoldse, hartelijk dank. Goedemorgen. Dag. Afgelopen week verscheen ook het boek met interviews. die Jackie Kennedy, de vrouw van JFK, in 1964 gegeven had. en waarin ze zich onder meer heel negatief uitliet over Martin Luther King. Het boek kreeg heel veel aandacht. Iets wat Jackie Kennedy wel voorzien had. En ze wilde dus eigenlijk pas na haar dood, lange tijd na haar dood. dat deze gesprekken gepubliceerd zouden worden. Um, tot nu toe was er niet zoveel aandacht geweest voor de rol van de interviewer. De man met wie ze dus sprak. Dit was niemand minder dan Arthur Schlesinger Jr. De man die heel nauw verbonden was met de familie van de Kennedys. Um, wie was die man? Wat is zijn rol? Um, als ik het begrijp is hij een van de allerbest belezen historici ooit in de Verenigde Staten. Nou, om al deze vragen te beantwoorden hier aan tafel. Hartelijk welkom Hans Veldman, onze eigen... Uh, vaak hier aanwezige Amerika-deskundige en schrijver... van een boek over Schlesinger. Want jij hebt hem. Je hebt hem gesproken. Je, ja. Zoals hij Kennedy, Jackie Kennedy op band, heb jij hem op band. Ja, en toen wist ik nog niet de waarde van die, die gesprekken. Want ik, ik uh, interviewde hem vanwege het feit dat ik met een boek bezig was... over het Amerikaanse liberalisme. En dat vond hij heel leuk, dat zo'n jongen uit Nederland... Jij was, Je was lang, een jong ventje. Ja, ja, ja, ja, dat was heel lang geleden. Uh, uh, naar, naar Amerika kwam en uh, hem dan kwam interviewen over die liberals. Niet over de Kennedys, maar over de liberals. En dat, dat, uh, ja, dat, dat droeg hij wel een, har ja, een warm hart uh, toe. Ik had een paar keer wel eens een afspraak met hem. En dat waren rommelige afspraken, want hij had altijd druk. En, uh, en ik, later ben ik pas gaan beseffen wat de waarde het had. En hij maakte altijd tijd vrij... En, en de meeste beroemdheden stonden daar... hij had een kantoor in de buurt van de nd Second Street... stonden daar te wachten uit India. Iedereen wilde hem interviewen, journalisten. Met name Oda Kennedy's. En vaak kwam ik dan binnen en dan was het altijd de Hans uit Nederland. Ja, het klinkt een beetje romantisch, maar... Yeah. en door zijn secretaresse werd ik dan binnengeleid... en dan ik anderhalf uur gaan hands. zitten. Ja. <laughs> Zo was het echt. Ja, ik heb ah, ook briefjes al de al de gekregen de ja. de en, en wat correspondentie. Hele aardige briefjes. Hij kwam ook vaak naar Nederland, naar het Roosevelt Center komt hij vaak. En daar doet, doet hij een bijdrage over de For Freedom... Dus houdt hij een inleiding of, of anderszins. En uh, Nederland heeft u wel een. Uh, ja, ja heeft hij wel. Misschien, maar misschien heeft het gek genoeg te maken met uh, professor Gel, De, de Utrechtse historische Schel. Daar heeft hij ook een flinke correspondentie mee gehad. En daar had hij ook grote waardering voor. Dus misschien ben jij in de voetsporen ja. van uh, Pieter Geil getreden. Nou ja, dan uh, mijn afspraken. hoofdleraar Alvons Lammers. Die, die, die heeft ook uh, nauw nou contact met hem me gehad. Die heeft uh, met hem gewandeld door Leiden bijvoorbeeld, dacht ik. Uh, uh, ja, Nederland is van uh, is nummer één bij. Hem. Maar ja. even deze man, Arthur Schlesinger <laughs> Jr. Is die nou. Een heel, is hij een goed historicus? Is hij daarom bekend? Of is hij eigenlijk alleen maar een man van naam en faam geworden... omdat hij zo nauw bij de Kennedys betrokken was? Ja, het is een van de meest belangrijke Amerikaanse histori historici. Uh, zijn vader was Arthur Schlesinger, <coughs> senior natuurlijk. Uh, die, uh, die, die heeft baanbrekend gepubliceerd over de Amerikaanse geschiedenis. Van hem is het ook uh, het fenomeen van de cyclie van de, van, de, van de American history. De Amerikaanse geschiedenis maakt een periode van 30 jaar conservatisme... In 30 jaar liberalisme door. Ah, de Comerchef, de econo econoom. Uh, die, die heeft. Ja, dat was een beroemd Harvard-historicus. En zijn zoon. die trad in zijn voetsporen. en werd nog wel groter. Want? Ja. Uh, vanwege het feit dat het een, een briljant stylist is. Uh, in uh, menig opzicht. Uh, artikelen die hij geschreven heeft. die. Uh, ja, die, die hebben... Dat, dat, dat, dat zijn klassiekers. En, en dat is nog wel belangrijker. achter die façade van de, de historicus. Ja, gaat een groot politicoloog. Of ideoloog Want hij heeft een hele grote invloed gehad op de ontwikkeling van het Amerikaanse liberalisme. en op de, de koers van de Democratische Partij. En je kan eigenlijk wel zeggen dat. Uh, tot de jaren 60, misschien 70. Slesentje toch wel een man achter de schermen van de Democraten was. En maar Die, die, die rol is onderbelicht gebleven. Maar ook achter de schermen van de Kennedy's. En vandaar die link weer met die Kennedy's. Want in de Kennedy's, toen, toen JFK zich aandiende als kandidaat. Dat was 1958. Ja, toen waren de liberals of de, de kritische stroming binnen de democratische Partij. die vonden dat niks. Dat was Stevenson, dat was meer intellectueel. En, en Kennedy was de representant van het rijke Hollen. Amerikaanse, nou, uh, middenklasse, uh, CQ, ja. rechts, uh, nou, al dat, dat soort stereotypen mm -hmm. werden op hem toegepast. Maar uh, Slesinger zag in de kennen als eerste van die, van die kritische liberals, zag in en, die en, wel. En was dat dan doorslaggevend? Was dat van, had het grote invloed dat Slessinger zei: deze ja. man moeten we hebben? Nou, je had toen de, de, de Merkels voor Democratic Action, dat was een soort zo actiecomité binnen de Democratische Partij. Dat was, waren eigenlijk de. de ja, de denkers binnen de democraten, die waren visionair. Die, wist, die zeiden waar de partij heen moest, waar Amerika heen moest. En, uh, en Schlesinger was wat binnen de, de, die, dat genootschap, dat liberale genootschap... toch wel een van de eerste die, die zei van... Kennedy kan toch wel een heel belangrijke rol spelen voor, voor ons en voor de Verenigde Staten. Uh, en de, de redenering die hij had, die was ook wel heel aardig... Want ja, dat liberalisme, dat, voordat het te door wordt hoor, maar dat, dat hele historie. En al die liberals waren teleurgesteld over de wetenschap, de Tweede Wereldoorlog, links in de jaren 30. Ik bedoel, het was allemaal niks geworden. En, en het waren voor, van oudsher waren dat toch wel progressieve mensen die teleurgesteld in de jaren 50 uh, rondliepen. En, uh, en ze zagen Amerika ook nog, toch wel vanuit die linkse uh, geschiedenis, zagen ze die Amerikaanse geschiedenis als een strijd tussen zeg maar uh, de overheid en business. Op een gegeven moment ging ik steeds een beetje weg van dat denken. En die zei van nee, uh, uh, want hij was toch wel, voelde zich toch wel uh, uh, vertegenwoordiger ook van uh, zeg maar, de Common merken. Die moesten toch wel goed leven hebben. Ik doe het toch wel, wel liberal, progressief georiënteerd. En die zei van nee, de, de, de Common America of de Amerikaan... die heeft het beste bij iemand die zeg maar, de natie vooruit kan trekken. Die als het ware eigenlijk wel elitair is maar toch ook wel heel gevoelsmatig naar de massa kijkt. En dat trok hem naar die Kennedys toe? En hij dag zag in deze Kennedy als eerste persoon... waarvan hij dacht van, dat zal hem wel eens kunnen zijn, ja. Maar wat voor soort man beschrijven we nou? Beschrijven we nou een historicus? Beschrijven we nou een, iemand die zich uh, stort... in het hele Amerikaans politieke spel en uh, zijn naam laat gelden? Wat in Amerika natuurlijk altijd uh, een rol speelt. Ja. Nou ja, het was een, een zeer vooraanstaand publicist, Schlesinger. Uh, grote invloed op de intellectuele uh, omgeving van, van wie dan ook. En uh, hij publiceerde een aantal... Aardige artikelen over Candy. En op uitnodiging of invitatie van Candy begon slessend jaar Kennedy te trekken. Ja. En, en, en dan moet natuurlijk ook genoemd zijn beroemde boek De Duizend Dagen. Ja. Over de, eerste, ja. de eerste ja. drie, of de eerste duizend dagen, de drie jaar van. En dat, dat ja, maar voor, voorafgaand aan Kennedy heeft, en dat was heel aardig, want het was Kennedy versus niks in. Hij heeft uh, een heel klein boekje geschreven. Uh, Kennedy or Nixon, Does it make a difference. En in het boekje maakt hij wel duidelijk dat het heel erg een verschil maakt. Of Kennedy of Nixon president van Amerika wordt. En dat, ja, dat boekje dat vond Kennedy toch wel heel prettig. dat is voorstelbaar, ja. ja. ja. Is, is, het, is het een wisselwerking van... Uh, heeft Kennedy naar hem geluisterd? Is hij van invloed geweest op uh, hij, uh, de presidentschap van Kennedy? Was hij eenmaal zeg aan het hof van de Kennedys? Want hij was uh, ja, toch wel... Niet een persvoorlichter, maar toch wel... tegenwoordig moet je dat communicatie medewerker. Hij was de spin-dokter van... Hij was de Jack de Priest van JFK. De maar had een grote invloed op... Je ziet ook foto's. Bij de kabinetsvergadering zien we op de achtergrond staan. En hij is... Je ziet hem echt toekijken op de medewerkers van Kennedy. Het is echt een man letterlijk op de achtergrond. Maar wel bijna een schaduw van Kennedy. Een historicus met grote invloed. Ja, zeer zeker. En die vaak met Kennedy zelf sprak... Privaat over, over uh, uh, alledaagse dingen. En, uh, en ook uh, bij, uh, ja, bij Jacqueline. En, en, en nou, met Jacqueline een nauwe band ontwikkelde. Ik bedoel, ze mochten hem ook persoonlijk. erg. Ja. Ja, en dat ja. was wederzijds. Maar op zich is het een rare rol, toch, voor een historicus? Uh, Hij in die was zin daar nog dat niet... daar geen afstand. Uh, een gerespecteerd wetenschapper is die. Uh, enorm gelezen. Hij heeft de Pulitzer Prize gewonnen. Ook ja. dan, met zijn boek over, over Kennedy. Maar enige afstand tot zijn onderwerp. Nou, toen hij daar aan dat hof verbonden was... had hij nog niet misschien het, het, het, het uh, bijna strategische plan... Om, om een reeks publicaties over de Kennedy's te gaan verzorgen. Hij zag zich daar echt als een politiek medewerker... nog niet als een historicus. Maar ja, de dood van Kennedy kwam eerder dan, uh, dan verwacht. Want, want even voor de duidelijkheid... op het moment dat hij aan dat hof verbonden was... had hij niet op dat moment... Al eerder een, een belangrijke positie aan een of andere universiteit of Ja, eigenlijk... nou ja, het was de, de, de wonderboy van, van, Harvard. van Harvard. En uh, had al een paar prijzen in de wacht gesleept met de baanbrekende publicaties. Hij publiceerde over Roosevelt en de, de regering Roosevelt en het liberalisme. Dus het was zeer, een zeer gerenommeerd historicus. Ja. Die op een gegeven moment toch wel de stap maakte naar de, naar de politiek. En die dingen kunnen elkaar bijten. Ja. En, en, en op een gegeven moment dan gaat hij met Jackie Kennedy praten. Is dat voor hem. Uh, op, op wat voor manier is dat voor hem interessant? Nou, ik, ik denk dat het onderdeel is van zijn dagelijks bestaan. Hij, hij, hij warrelde daar rond in dat hof van de Kennedy's, het <laughs> Witte Huis. En hij praatte met, met, met, met, ja, met menigheen. Uh, dat hij die interviews, waar dat boek dan over gaat, vastgelegd heeft op tape. Ja, de indruk is ook dat hij die interviews redelijk nou, impulsief zijn niet altijd heel goed voorbereid zijn. De onderwerpen die komen voorbij. Ook onderwerpen die helemaal niet... Belangrijk zijn. Ik bedoel, de media die haalt de krenten uit de pap natuurlijk, maar dat waren echt da alledaagse gesprekken. Is Anne bekend van wie dat idee kwam? Kwam het van haar of van hem? Of is dat niet, weten we dat niet? Dat heb ik nergens kunnen aantreffen van wie het idee kwam. Maar het is niet zo dat hij gedurende die, uh, zijn verblijf bij de Kennedys. het voornemen had om zeg maar een, een, een historisch beeld over de Kennedys te schetsen. Hij was daar echt betrokken als zijnde van adviseur over hoe je beleid moet presenteren naar. En, en de, de, de rol van de historicus. Die, die is onderbelicht gebleven. Natuurlijk, het is wel de sprake geweest... van hoe zou je ooit mijn presidentschap portretteren... Eh, hoe, zou je, hoe zou mijn presidentschap op de geschiedenis ingaan... daar hebben ze wel over gesproken. Maar het is niet zo dat wat later wel bij andere president is gebeurd dat hij aangesteld werd... om wij spreken een, een boek over de Kennedys te schrijven. Nou is er, naar aanleiding van die gesprekken... die Jackie heeft gehad met Arthur Schlesinger... waar we het over hebben... is er nogal ja, toch discussie over de invloed die zij gehad heeft... Hè, op ja. uh, JFK... Groot. Uh, ook als je het kijkt naar het boek uh, zelf, uh, als je kijkt hoe, hoe, hoe ze praat over haar man, dan zie, ja, dan dat dat is vaak ja, ook wel Heel anders dan hoe wij. Uh, over de Kennedys praten. Ik bedoel, er is een scène dat, dat ze samen het Bed zitten en dat hij, en ze vertelt ze hoe trouw hij elkaar op de vaste tijd zijn tanden poetst. Nou, de kritische uh, historici zijn daar toch wel enigszins verbaasd over, over zijn opmerking. Dat hij, uh, maar goed, dat zijn uitlatingen die dan heel snel de, de pers halen, maar dat uh, na het debat ook in de varkensbij, dat hij huilend in de stoel naast, uh, naast Jacqueline zit en uh, wanhopig, uh, vaak te neergeslagen, dat komt er wel uit, dat hij toch. Uh, Ondanks het feit dat het een krachtige president was, die de Amerikanen dwong om naar de maan te kijken en verder en de natie voor uitschilde, heel erg aan twijfels over, uh, overmand werd. Vaak aan twijfels overmand werd. En. Uh in deze, dit boek komt er als een zeer kwetsbaar president uit. Maar, ja. maar wat is haar rol daarin? Is zij dan de krachtige vrouw achter de... eigenlijk misschien toch wel wat slappere kennen... die dan ooit gedacht hadden? Nou ja, dat wordt vaak gezegd van de vrouwen achter de president... dat ja. die vaak krachtig zijn. Onder... En dat kan natuurlijk ja. zeer zeker. Barbara maar, Bush. Ja, ja, Lady Bird Johnson. Ja. Uh, <laughs> maar goed, zij kan wel in die rij langs, want in die rij geplaatst worden. Ja, toch wel iemand die, die een hele stabiele rol had. Maar, maar speelde zij enige uit. rol dan in, in enige vorm van politiek uh, gesprek? Dat deed hij toch met Bobby, dat deed hij met zijn ja. broer, dat deed hij toch niet met zijn nou, liefje? Wat, wat vind jij daarvan? Zullen we Cuba is... aanvallen of niet? Nee, dat dat we... weten wij enige helemaal de niet. Boelblok... De, uh, ultieme, de, uh, het ultieme argument kan maar best dat... van haar gekomen zijn. Maar ja. Nou ja, wat wel belangrijk is, is dat ze wel een uitgesproken mening had over personen. Dus niet over beleid, maar wel over persoon, over naaste medewerkers. En als een na, naaste medewerker bij haar niet populair was dan was het wel, werd hij wel gedelete. Dat het toen werd toen nog niet gebruikt, maar dat was wel, wel over. Dus ja. het was van belang om te slijmen met uh, Jackie? Want nou, ze had je... wel een goede kijk op. En het, het was niet een dame die zeg maar, volgzaam van de kennis was. Nee, die, ze praten wel mee. En ze had er wel een mening wel. En, ja. en deze Arthur Schlesinger, geloofde hij alles? Want je zou toch zeggen, als zij denkt dat hij heel trouw is... en, en daarover praat en over rozegeur, geurmanen schijnt, dan moet hij toch, hij moet toch geweten hebben hoe het ja, zat? Ja, zeer zeker. En uh, is daar iets van terug te horen? Dat hij nee, wist nee, hoe het nee zat? Ook, ook hij is al zeer selectief. Of, of selectief met, met bepaalde informatie omgegaan zijn. En zal ook denk ik in deze ook bepaalde informatie niet op band gezet hebben. Ja, en, maar maar een, er is meer. Ondanks ja. dat, ja, dat is uh, altijd meer. afsluitend uh, Hans Veldman en ondanks dat is de groot historicus zeg je. De moeite waard om nog steeds dingen van hem te lezen en over hem te lezen. Het, is, um, het blijft Amerikaans belangrij bijna belangrijkste historicus. Ja. U hoorde Hans Veldman over Arthur Schlesinger jr. Hartelijk dank. Um, u luistert naar OVT, Geschiedenis op de radio. U kunt reageren via de mail. Ons adres is ovt@vpro.nl. U kunt van alles over onze uitzendingen terugvinden op de site Geschiedenis24. En om u te vertellen wat er deze week nog meer op de site te zien is... en op het themakanaal Geschiedenis24 aan de telefoon... redacteur Marnix Kolhaas. Marnix, goedemorgen. Ja, goedemorgen Michal. Uh... Ja, wat hebben we zoal deze week? Uh, op de website een uh, hele aardige reportage over de geschiedenis van uh, de Miss Holland-verkiezingen in Nederland... Die begonnen in 1929 op initiatief van het weekblad Het Leven. Destijds bekend vanwege de pikante badnummers die ze elke zomer uitgaven. Het was overigens een fenomeen dat vooral in Frankrijk en Engeland al langer bekend werd. In Nederland gebeurde het in 1929 voor het eerst. Niet alleen voor het leven, maar ook het weekjournaal van het Polygoon gaf daar uitgebreide reportages van. En dat het toch wel serieus werd genomen bleek bijvoorbeeld uit de jury van die. Die, uh, eerste verkiezing. Daarin zaten onder andere de acteur Louis Saalborn, de schilder Jan Sluiter en de letterkundigen Jonkeer Jan Feit en meester HWJM Keuls. Die moesten dus beoordelen of uh, de meisjes die tussen de 16 en de 25 waren natuurlijk niet getrouwd uh, mochten zijn en van onbesproken gedrag of die aan uh, alle eisen voldeden. En... Uh, Hoofd van de jury was uh, schilder Kees van Dongen... die vervolgens ook nog uh, mee mocht doen met de jury van de Miss Europa-verkiezingen. Nou, het ging niet altijd goed bij die uh, Miss Holland-verkiezingen. In uh, 1930 bij de tweede verkiezingen bleek Emmy uh, Kuster de winnares... Stiekem al getrouwd te zijn en bovendien al 27. Die werd dus gedisqualificeerd. En in 1931 won de 18-jarige HBS-scholier Miri van Lelyveld. En die ging vervolgens naar de Miss Europa-verkiezingen. Maar moest vanwege schoolverzuim werd ze bij terugkeren van school gestuurd. Zo ging dat toen dus nog in de jaren 20. Te zien op de website geschiedenis24.nl. Marnie Schoolhaas, hartelijk dank. Dan gaan we nu uh, gauw door met onze documentaire serie Het Spoor terug. Vandaag het criminele verhaal, de geschiedenis van de bende. Vandaag het eerste deel in de zaak Os. Bij de zaak Os gaat het eigenlijk om twee zaken. Ten eerste de hoogoplopende criminaliteit die uiteindelijk succesvol bedwongen wordt en daarnaast het politieke vervolg, waarbij de Ossen notabelen in bescherming worden genomen en de politie buitenspel zet. In de film zijn deze twee zaken samengebald in één verhaal. In het spoor beginnen wij vandaag met het criminele deel, de geschiedenis van de bende. Gerard Hoekman, geboren te Goes den 6 september 1848, werd op 26 maart 1893 te Os als wachtmeester te de paard der koninklijke maréchaussée laaghartig vermoord. Zijn kameraden schonken hem deze rustplaats. Hier staan we voor het uh, graf. Gerard Hoekman, geboren te Goes. Het was een, een Zeeuw, een protestant. En die komt in 1886... Uh, wordt hij uh, brigadecommandant van de maris hier in, uh, in Os. Op het moment als hij hier komt in Os, dus in 1886... dan weet hij al dat er een, een beruchte familie, een uh, familie van Berkum... dat uh, die heel veel uh, op hun kerfstok hebben en waarschijnlijk... De, de, de leider van die familie, uh, dat hij een moord gepleegd heeft. En voor Hoekman wordt dat een obsessie om uh, die Van Berkom achter de tralies te krijgen. En Van Berkom, dat was, uh, dat was een kastelein. En het was ook een kuiper, hè, de, uh, iemand die voor de, voor de fabrieken dus uh, uh, hoe heet het, tonnen maakte. En nou was het zo, die, die man die had zo'n slechte naam, dus die kreeg steeds minder werk. En werd dus steeds agressiever, en uh, richting fabrikanten, en richting... Marius -en, en dan met name Hoekman. Nou, wat gebeurt er dan op 26 maart 1893? Het is Palmzondag. Dan wordt hij vanuit een hinderlaag... terwijl hij loopt van het centrum van Os, de Heuvel... naar de de kazerne. Dan wordt hij vanuit een hinderlaag met uh, twee hagelschoten om het, uh, om het leven gebracht. En het nieuws dat dringt al heel snel door uh, richting Os. En dan is het een groot feest op de Heuvel. In de kroegen wordt volop gefeest... Want ze zijn van die lastpost af. We zijn met historicus Leo Hoeks op een begraafplaats aan de rand van het Brabantse Os. Bij het graf van wachtmeester Hoekman. De moord op de leider van de marechaussee geeft de bende landelijke bekendheid. Maar markeert volgens Hoeks tegelijkertijd het begin van het einde van die bende. Hoekman wordt, uh, wordt vermoord. Uh, dat onderzoek dat, dat start dan, uh, dat loopt eerst heel moeilijk... Hè? want die zwijgplicht in, in, in Os, dat, dat is heel belangrijk. Niemand wil erover praten. Ja, want er is dan al iets wat je de bende van Os zou kunnen noemen. Je zou kunnen, kunnen zeggen, uh, rondom de baron, dus die marines van Berkom... dat zich daar een soort bende rondvormt. Maar niemand durft hierover te praten, helemaal niemand... Dus de zee gaat op onderzoek uit en er gebeurt een aantal dagen niks... tot op het graf van Hoekman grafschennis gepleegd wordt. En die grafschennis, dat is de aanleiding om later mensen te kunnen, te kunnen arresteren. Nou, over die grafschennis, daar gaan de meeste uh, wilde verhalen. Uh, een van die verhalen is dat uh, het lijk uh, uit de kist gehaald zou zijn in drie stukken gesneden en dat een deel van het lijk bij de dominee voor de deur is gelegd... een deel bij de fabrikanten en een deel bij de uh, maris kazerne Een ander bizar verhaal is uh, dat uh, Hoekman opgegraven is... uit de kist gehaald en dat het lijk uh, tegen de kazernepoort is aangezet. Dat is ook een heel bizar verhaal. Maar het meest waarschijnlijk is dat uh, het graf geopend is dat het deksel van de kist is uh, ingedrukt... en uh, dat uh, een krans die uh, de collega Marisocé's op, op het graf hadden gelegd... besmeurd met fecaliën op, uh, op, uh, op de kist is gelegd. Dat is het meest uh, waarschijnlijke. Maar in elk geval, er is grafschennis gepleegd... en uh, dan wordt een aantal mensen gearresteerd. En dan uh, ten lange leste bekent er een zogenaamd schuld... Achteraf zal blijken dat hij het eh, niet gedaan heeft. Maar in elk geval vier mensen die worden veroordeeld... waaronder de, de zogeheten dader, een zekere Gijsbert van Gelder. En die krijgt levenslang. En wat, wat, wat dan ook heel typisch is... dat uit dat criminele circuit in, in Os op dat moment... twintig mensen, dus die met, met een hele slechte reputatie... dat die heel snel de benen nemen... en via de haven van Antwerpen naar Amerika vluchten. Waaronder ook de baron, de, zeg maar de peetvader, dus van berkom, die vluchtte naar Amerika en die, ja, die zien we dus eigenlijk nooit meer terug. Dat is eigenlijk het einde van de eerste fase van de geschiedenis van de Bende van Os. Als dan in de jaren twintig de, zeg maar de tweede uh, criminaliteitsgolf, de tweede bende van Os ontstaat... heeft hij nog relaties met die eerste bende? Kan je uh, zeggen dat hij eruit voortkomt? Uh, ik, ik denk wel dat hij daaruit voortkomt, want in elk geval komt veel dezelfde namen tegen. Dus het ging van generatie op generatie. En uh, die, in die tweede fase, dat, dat, ja, dat is zeg maar de jongere generatie die dan weer... Uh, zo'n beetje volwassen aan het worden is. En de, de eerste generatie als voorbeeld neemt. Hè, en dat vind je ook weer terug in de, in de sterke verhalen die verteld worden... over die eerste periode. Hè, zij, zij zien zich gesterkt door die daden van die, van die eerste uh, fase, zeg maar. En uh, ja, nemen dat langzaam over. Dus de, de jongeren gaan, de, uh, gaan ermee verder. En vanaf de jaren 20, dus begin uh, jaren 20 tot, tot eind 35... Uh, ja, gebeurt, gebeurt hier heel veel. Ontzettend veel. Noem eens een paar voorbeelden. Nou, heel veel. Uh, bijvoorbeeld uh, 24 uh, doden in 12 jaar. Dat is voor onze begrippen nogal wat. Hè, want we praten hier dus wel over uh, een, een, een plaatsje van, van 15.000 inwoners hè, in, uh, in de jaren 30. Uh, 1100 delicten. Ik heb het netjes allemaal opgeschreven. 1480 uh, daders in totaal. Uh, Roofovervallen, brandstichtingen, uh, ja, moorden. Uh, uh, ja, dat gebeurt allemaal in een, in een vrij kleine gemeenschap. Dus het is, uh, ja, t -t -t -t is eigenlijk veel hè, wat er uh, in, in een korte periode gebeurt. Ze noemen het de bende van ons. Maar eigenlijk is meer zo het meer zootje ongeregeld: Stelen van een rijtje. En je wel lagen, hè? Soms. De meeste aandacht gaat uit naar spectaculaire misdaden. Naar de moorden en roofovervallen. De angst onder de gegoede burgerij is groot. Maar er wordt niet alleen gestolen van de rijken... en al helemaal niet gegeven aan de armen. Integendeel. Veruit de meeste slachtoffers hebben zelf ook niet veel. Het zijn veelal middenstanders en kleine boertjes... Die maar met moeite het hoofd boven water kunnen houden in de jaren 30. Zo ook de ouders van de gezusters Koenen, die een boerderij hebben in de buurt van Os. In de boomgaard die bij het huis stond, hadden we een zuurtje staan. En daar zaten wat kippen in. En die kippen die hebben ze dus ook meegenomen. En toen hebben ze in de polder bij de spoorweg. hebben ze nog een kip losgelaten, want die hebben ze daar nog gevonden. Maar die die stallen ook kippen? Ja. ja, dat denken we. Dat was ja. Ja. Nou, dat weten we wel ja. zeker. Ja. dat Graatje van Haren bij ons, was een, een, die jaagde, ja. was jager. En die had ook een kippenhok en ze haalde overal kippen weg. En Graatje zei, dat zal bij mij niet gebeuren. Kent jij Graatje van haar Ja, ik ja, dat wel. Wel. Ja. En uh, die ging er s'nachts bij zitten. Met het geweer tussen zijn benen. En ze, ze, en ze hebben ze kippen en ze hebben ze weer weggehaald. Het gaat je eerlijk. Ook volgens Joop van Dijk ging het in de directe omgeving van Os... in het algemeen om wat we nu kleine criminaliteit noemen. Waren ze kortbij actief, dan hadden ze het nogal gemunt op kippen en voornamelijk inbraken. En gingen ze verder van huis af, dus uh, met het fietsje gingen ze vaak. En dan uh, toch wel 10, 20, 30 tot wat 40 kilometer ver. En dan, uh, dan was het dus uh, inbraken. En uh, niet te vergeten, de overvallen. Heerste er in die kleine gemeenschap van Osnau angst? Ja, heel veel mensen die hadden dus een kluis in huis en uh, het, het, het hele eireden was zo. Er, er liep een verzekeringsagent uh, rond en die ging die boeren af en die zei, jongen, jonge, je moet je eigen goed laten verzekeren. En uh, wat heb je zoal in huis? En dan zei zo'n boer of zo'n uh, middenstander van, ik heb hier ook nog een kluis. En eh, het fijne van alles was dat diezelfde die tipte dat door. Die zei, hé, hey, daar is een kluis en daar is een kluis en daar is een kluis. Dus het was eigenlijk doorgestoken kaart. Hij verzekerde de mensen en hij tipte gelijk de misdadigers... om eh, waar de kluis eh, stonden. Dus, ja. Nou, die boeren die zich dachten te beveiligen tegen de bende... die lokten de bende daarmee eigenlijk naar hun eigen hoeve toe. Precies, wat ze zegt. En... Eh, ja, ik ken dus eh, enige mensen, die hadden dus een kluis. Daar zijn ze ook binnen geweest. En, eh, maar gelukkig, eh, want die bendeleden waren natuurlijk ook niet achterlijk. Die eh, gingen met een fietsje van, de, van tevoren, maakten ze de ronde met de fiets. En dan als ze ergens eh, bij een huis kwamen waar ze wisten dat een kluis binnen was. Dan eh, hadden ze zogenaamd een lekker band. En dan werd, er, eh, dan werd er dus op de deur geklopt en dan, eh, voor een fietspomp. En, maar meteen wisten ze, eh, keken ze als het kon binnen, of waar de ingang was, of er meer ingangen waren, hoe dat de inbraak eventueel gepleegd kon worden. En of dat ze dus een hond hadden. Want een hond, ja, die slaat aan. En dan ben je al half verraden. Dus, eh, dus eh, ze waren niet eh, nie gek, die bendeleden. Ze, ze deden hun huiswerk, om het zo maar te zeggen, eh, goed vooraf. Ik ken een paar mensen toevallig, eh, die hadden zo'n kluis in huis. Op één plaats hebben ze een poging gewaagd. En op de andere plaats zijn ze net niet binnen geweest, maar die vertelden wel dat ze op de nominatie stonden. En hoe dat ze erachter kwamen, ik denk via verhoren achter, van de politie. Dat ze wel achter kwamen dat ze wel op de nominatie stonden om eh, ook bezoek te krijgen van eh, die gasten uit Os, inderdaad. Dan had je een, een van de Putten, die heette dus de Rut. En dan had je een van Gene, die noemden ze de Blauwe. Had je nog een van Gene, die noemden ze Klaasje. Dan had je nog een van Erp, die heette eh, Driek van Reinieren. Dan had je nog de Spekkoek, dat was een wijnen. Eh, de Schipper. Had je nog een van Osso, die noemden ze het Schoentje. Nog een van Osso, die noemden ze de Olie. En dan had je nog een van Osso, die noemden ze de, de Koperen. Dan had je nog een van de Wetering, die noemden ze een Brommert. Jan Zeelen, onze wielrenner, die stond op de nominatie om naar de Olympische Spelen te gaan. Die noemden ze de Seelen. Dan had je nog Ottens, die noemden ze het snoesje. Nou ja, dan had je de soepen. Maar ja, omdat je een paar verschillende soepen had, eh, had je de dikke toonde soep. Je had de jonge toonde soep. En dan had je ook nog de slappe toonde soep. Die was er ook. Die heette dus eigenlijk Van de Wielen. Zo ja. kan Joop van Dijk nog een tijd doorgaan. Nog, eh, de namen en bijnamen van de osse criminelen staan in zijn geheugen gegrift. En dat geldt nog voor veel oude mensen in de omgeving van Os. Maar in de jaren 30 beperkte die kennis zich niet alleen tot os en omgeving. Toon de soep en zijn kornuiten waren landelijk bekend. Terwijl het de politie maar niet wilde lukken bewijzen te krijgen. Met als voornaamste oorzaak de zwijgzaamheid. Niet alleen van de criminelen, maar ook van de bevolking... Criminaliteit in Os. Men kent de daders, maar juridisch bewijs ontbreekt... ...kopte Telegraaf op 13 september 1933. Het trekt meer en meer de aandacht van heel het Nederlandse volk... ...dat in het kleine Brabantse stadje Os zo vele en zo zware misdaden worden begaan. De wijze waarop daar mensen worden vermoord en afschuwelijk verminkt... ...vervult ieder weldenkend mens met walging en afschuw. Men kent precies de schuldigen. Men weet bij elk geval de daders maar het juridisch bewijs is steeds niet te leveren. Ze zijn solidair, ze verraden elkaar niet... en ze bedreigen hen die getuigen kunnen met moord. En vroeg of laat houden ze woord. Ze staan als één man tegenover alles wat politie en justitie is. Het goed georganiseerde complot, de onherroepelijkheid van hun bedreigingen... en de uitvoering daarvan maakt die grote familie van misdadige elementen... tot een hoogst gevaarlijke... En meer en meer op een Amerikaanse bandietengemeenschap gelijkende bende. En de getuigen kunnen geld geven voor potschieten. Misschien moeten we de Maarsseeuw weg helpen. We lopen nou op het industrieterrein dat ooit het Schijksveld was. Of het Schijksveld, hoe zeg je het ook alweer? Het Schijksveld is het. Het scheidsveld. En uh, we zien hier een op het oog uh, vrij gewoon huis, maar dit was ooit een. Café wat een bijzondere rol speelt in de geschiedenis, hè? Ja, ja zeker. Kijk, het, het ziet er nu allemaal heel uh, vredig uit. Maar dit is nou het, uh, het bekende café Dunbergse Boer. En dat is het café waar uh, zeg maar het milieu, wonende op het Schaiksveld... want daar grenst dit aan, uh, waar het milieu bij elkaar kwam... en waar de plannen gesmeed uh, werden. Uh, over die plannen, want uh, we hebben het steeds over een bende... maar dat was niet zo. Hè. Die mensen kwamen bij elkaar in dit café... En eh, iemand had dus een, een, een tip gekregen of iemand wist of wilde ergens een kraak gaan zetten... en vroeg gewoon aan de mensen wie heeft er zin en wie heeft er tijd om mee te gaan. En dan werd er een gelegenheidsclubje samengesteld en die gingen op rooftocht uit of op inbraak of eh, ja, noem het maar wat ze gingen doen. Dat gebeurde allemaal in dit café. En je ziet hier aan de, zijgang, de zijkant van het café, daar zie je een, een poortje... Uh, wat er dus nu nog is, maar ook in die tijd uh, er al stond. Dat poortje dat was eigenlijk een vluchtweg naar het zogeheten Teugenaarspad. Dat, lag, dat was een, een, een straat achter dit café. En als je daar uitkwam, dan kwam je in een gebied terecht... dat, dat heette al zo'n beetje de Ossenhei. Als de Marische of de politie je achterna zat... nou, ze vonden je daar dus nooit. De Ossenhistoricus Leo Hoeks schetst het beeld van een groep criminelen die schaamteloos hun gang gaan. En terwijl de politie machteloos lijkt te staan... groeit de angst onder de bevolking. Mensen die het zich kunnen veroorloven... nemen steeds strengere veiligheidsmaatregelen. In de pastorie van het nabij Os gelegen Huiseling is dat nog steeds te zien. De huidige bewoner, Leon van Liebergen, leidt ons rond. Dit is bij een... Uh boer hier tegenover gevonden. Toen vroeg die verdiende. En die vertelde me toen het verhaal... van de be beveiliging van de pasterie. En vooral van de raam. We je hier die binnenluiken zitten. Die kunnen ja. dan... gesloten worden. dan ze... op slot. En dan ziet u daar weer... twee ijzeren... constructietjes. En daar moet deze... IJzeren balken. Die wordt dan voor het raam geschoven. Dus nu zit het dicht. Dan waren ze gesloten. <laughs> maar er werd er ook nog een belletje aangehangen. Mocht er dan alsnog iemand van buiten komen... dan ging dat belletje ramelen. En zo waren dus al de ramen hier beveiligd. Dus met die ijzeren balk... En dan nog eens dat belletje eraan. Maar dat was nog niet alles. En daar moeten we even voor naar buiten. Zo naar buiten lopen, dan passeren we ook het trappengat. En dan zie je hier, op de deur beneden zitten allemaal schuiven, Een soort dikke stalen grendels. Ja. En dan ziet u ook nog het dubbel slot. Dus aan de buitenkant kan het gesloten worden en aan de binnenkant kan het gesloten worden. Ja, niet alleen de luiken buiten werden hermetisch afgesloten... maar ook alle deuren binnen. Deuren, ja. Ook nog eens. Ja, en dan ging de stoor naar boven. En aan het eind van de trap zit dan nog weer zo'n zware eikenhouten deur... met diezelfde schuiven en met hetzelfde slot. En mocht er dan iets gebeuren, mocht het belletje gaan... dan kon die van binnen de klok luiden die die speciaal op de pasterie had laten zetten. En daarvoor moeten we even naar buiten. Met de kettingen en de sloten. Een speciaal de veiligheidsslot zit erin. Dan kijken we kijken. Van hieruit, op het dak van de pasterie dan ziet u daar een klokje zitten... Dat is ja. later, pas na de bouw van de pastorie, twintig jaar later... is het er opgezet als alarmklokje voor de pastoor. Ja. Mocht er iets gebeuren, kon hij alarm slaan. En had hij een eigen wacht opgesteld, die hier ook s'nachts rondliep. Die moesten dan te hulp schieten. Ja, hij had een soort eigen burgerwacht ingericht tegen de bende van Os. Ja, zoals ik het begrepen heb, inderdaad. Dat de pastoor van Huiseling geen uitzondering was... blijkt uit het verhaal van de nu 90-jarige Greet van Erp. Ook bij haar thuis werden barricades opgeworpen. Wij woonden langs de fabriek. Uw ouders hadden een eigen melkfabriek? Ja, de oude coöperatie hè? Ja. van de boeren, van de, de omgeving. Ja, in die omgeving ben ik ook gerust. En u bent opgegroeid in een omgeving waar ook op een gegeven moment een bende actief was. Ja, waar we altijd angst voor hebben gehad. Alles sluiten. En als wij dan later thuis kwamen, als vader en moeder lagen dan eerder op bed. En dan was het altijd, heb je, heb je allebei de schaaf op de deur gedaan? Ja moeder, maar dan was het goed. En dan, de, ja, echt was een dikke deur. Bang, angst. Er werden ook allerlei veiligheidsmaatregelen genomen. Ja, ja overal schaven op de overloop een uh, schat voor de ramen boven. Tralies. Tralies voor de ramen? Ja, van die eerste uh, stangetjes, zou ik zeggen. Drie voor ieder raam. Maar die mensen bij ons in, uh, die waren allemaal uh, ja, angstig. Want er werd veel ingebroken en ook geweld gebruikt. Ja, en vermoord, hoor. In Os. Vertelt u eens, wat hoorde u daarover destijds? Ja, ik was toen nog jouw ja, oud, was ik 14, 15. Ik kwam nog herinneren dat ik uit school kwam van Os, met. fiets. En toen zei mijn ouders zijn, ja. Er is iets heel ergs gebeurd, zijn man vermoord. En is gevonden in de Spaanstraat. Maar ja, wij mochten er natuurlijk niet naartoe. Ons vader en moeder zijn er wel naartoe gegaan, maar die moest op een afstand blijven. Hè? Maar ja, daar was dan iets geweldigs. Dat bij ons in Bergen iemand vermoord ja, gevonden was. De moord waar Greet van het over heeft, is de moord op caféhouder van de Pas... Deze kroegbaas behoort zelf ook tot de bende en blijkt door een van zijn kameraden te zijn omgebracht. Namelijk Door den Zeel, wat de bijnaam is voor Jan Seelen, Destijds een bekende wielrenner. Martin Schouten heeft 30 jaar geleden voor een serie artikelen in de Haagse Post uitgebreid met de Seel gesproken. Steveland was een jongen van 20 en die vrouw van Jan van der Pas die was denk ik 25, toen een leuke vrouw. En uh, ja, Zelen die werd verliefd op die vrouw. Die deed ook heel aanhalig, had ik de indruk. En die uh, man van haar, die kwam altijd op thuis. Of een dag dronk hij al op de bierwagen. En s'avonds ging hij in andere cafés. En dan was hij heel vervelend en dan kwam hij en dronk. En dat heeft er toch geleid dat uh, Jan Zelen, die Jan van der Pas heeft, doodgeschoten. Het was, ja, passioneel. Hij ging die vrouw beschermen. Nou ja, daarna was het ook het einde uit met die vrouw. En zo belandde hij in de misdaad. In dat milieu, dat zich ja, klompte er samen in cafés. Er waren ook helers. Je kon daar terecht met gestolen kippen. Er werden veel kippen gejat. En de cel die verkeerde in dat milieu, die vond het wel interessant. En uh, die was daar ook wel welkom als, uh, als wielerheld. En ze keken allemaal erg op, vertelde hij me uh, tegen Toon de Soep en zijn vrienden. Die waren zo'n tien jaar ouder. En het was bekend wat hij uh, uitvoerde. En Toon, die viel erg op, omdat het een dandy was die altijd keurig gekleed niet met slobkousen en een hoed op. Ja. En wat, wat deden ze dan allemaal wat, Zo Zo'n zeel. wat... Uh, kippenjatten. Kippenjatten. Stelde heel weinig voor in het begin. Ja? Kippenjatten, fietsenjatten. Uh, kleine inbraakjes bij, ja, bij kleine boertjes. Dat was bekend dat een boertje een koe had verkocht. Nou, daar had hij geld voor gevangen. Dat gingen ze halen. En dat gebeurde niet altijd zachtzinnig. Dat de bende niet altijd zachtzinnig optrad, bevestigt ook politiehistoricus Jos Smeets... die een boek schreef over de affaire Os. Vanwege die hardheid ergert hij zich aan het veel te romantische beeld... dat tegenwoordig soms geschetst wordt. Om een voorbeeld te noemen, dat is gewoon een boer geweest. Ik kan zijn naam nou niet, ik weet het niet meer, goed... Die werd het s'nachts overvallen omdat die de, de, de, een aantal van die criminelen... hadden weet van dat hij een koe verkocht had. Dus ze daar hem toe. Overvallen hem het s'nachts. Ze hebben dus over een balk hebben ze een touw gehangen. Ze hebben hem in zijn, zijn nachthemd aan de strop opgetakeld. Zodat hij moest uitkramen waar zijn geld zat. heeft hij niet gedaan. Ze hebben ze een vuurtje onder hem gestopt. Heeft hij nog niet gesproken. De verbijste Seip, die was een van de, van, de, van de criminelen. Die heeft zijn dochtertje van een jaar of tien heeft, heeft hij gepakt, tegen zich aangezet, met, met, zijn, met haar rug dus, tegen zijn borstel. Heeft hij zijn revolver gepakt, tegen de, tegen, de, tegen de wang van het meisje aangezet. En zegt, waar zijn je centen? Die boer geloofde dat hij niet dit iets zou doen. En hij schoot dat kind dus door de mond. Waardoor de tong gespleten en alle tanden eruit lagen... en haar kaart dus verbrijzelde. Dus uh, dat geeft dus aan wat toe die in staat waren. wandeling met Leo Hoeks komen we ook langs de plekken waar de moorden plaatsvonden. Nou, waar we nu dus lopen, als we eh, ja, hier voor ons vooruitkijken... dan zijn we eigenlijk op de plek waar in de jaren 30 twee moorden zijn gepleegd. Eh, in 1932 de moord op caféhouder eh, Van der Pas. En een jaar later de moord op eh, Gerrit eh, de Bie... die door, eh, door zijn neef eh, Pietje de Bie... Is, uh, is doodgestoken, 67 meststeken, keel opengesneden. Een gruwelijke moord heeft heel veel indruk gemaakt hier in, uh, in Os. En uh, ja, dat, dat is het gebied waar we dus nu lopen. Daar, hier is het eigenlijk allemaal gebeurd. En, en die moorden, destijds, is ook aanleiding geweest... voor, uh, voor de voor de voor politie, justitie om te zeggen van, nu is het afgelopen in Os, uh, dit, dit kan zo niet meer verder. Uh, er moet versterking komen van politie en Marissussee. En in feite de moord uh, die een jaar later in Ooyen is gepleegd... dat is eigenlijk het begin van het einde van de bende van Os. Omdat dan de Marissussee er uh, 15 man bij krijgt? Dan krijgen ze versterking en dan gaat het hart tegen hart. En zoals dat dan heet, dan wordt het echt oorlog in, uh, in Os. Wij verraaien elkaar niet. Ik zeg niks. hier. Daar is, is alles groot mee geworden. Niet alleen de criminelen hebben door dat de Maréchose niet meer met zich laat zollen. Ook de bevolking merkt dat. De criminelen worden geen moment meer met rust gelaten... en om het minste of geringste opgepakt. De angst vermindert daardoor. Zo blijkt uit een reportage uit het vermaarde tijdschrift Het Leven uit 1935. De boeven zijn niet erg pessimistisch... Zij weten maar al te goed dat zij op elkaar kunnen steunen. Maar het neemt niet weg dat het toch lang niet onmogelijk is... dat de politie thans draden in handen zal krijgen. Eén ding is zeker. Met de grote angst van het publiek is het gedaan. Aan de tirannie der misdaad schijnt plotseling een einde te komen. Men durft op straat en in de cafés over oude moordzaken te spreken. Men durft vermoedens te uiten. Iets dat tot voor enige maanden een onmogelijkheid scheen. Toen wist niemand iets, nu iedereen. Toch is het feit dat de bevolking gaat praten niet van doorslaggevend belang. Dat in de loop van 1935 de hele bende kan worden opgerold... komt doordat de zwijgplicht van de criminele onderling doorbroken wordt. Nogmaals de osse historicus Leo Hoeks. Er is een zekere uh, Van der Putten, nadat hij terugkwam van een inbraak, uh, uh, gearresteerd... Hij is letterlijk van de fiets geslagen, hè, maar hij is gearresteerd... van de fiets geslagen door de Marseusee. En die kwam dus terug van een inbraak. Hij had spullen bij zich. Hij is meegenomen naar de marseusee kazerne En dan heeft hij eigenlijk heel snel bekend... dat hij dus die inbraak had gepleegd. Maar belangrijk is wie daarbij waren. En het bleek dat daar bijvoorbeeld de jonge Toon de soep bij was... en een, uh, en een Piet de Bie. Dus de mensen die... Ja, nog veel meer. Hè? Dus die te maken hadden gehad met, eh, met de moord eh, in Ooyen. En eh, Gerrit de, uh, Piet de Bie, die zijn neef had vermoord. Nou, door die bekentenis kreeg de Marse Zee heel veel informatie in korte tijd. En dat is eigenlijk het begin geweest dat, van dat sneeuwbaleffect. Dat van bekentenis op bekentenis steeds meer bekend werd. En ja, zo komen er meer dan honderd daders tevoorschijn. En, en vele honderden delicten. Dat is het einde van de, de bende van ons. Dit was het eerste deel van de zaak Os. Met dank aan Gerard Royakkers en Leo Hoeks. En aan René van Rooy voor het spelen van de trekharmonica. Volgende week in deel 2 het politieke gevolg van dit verhaal. En voor de beelden en wat toegevoegde romantiek... kunt u vanaf volgende week dus ook nog in de bioscoop terecht... bij de film De Bende van Os. Die deze week bij de Nederlandse filmdagen in première gaat. En heeft u er dan nog geen genoeg van Gerard Royakkers en Leo Hoeks... Schreef een boek bij de film en ook Martin Schouten herschreef zijn boek over de Ossebende van 30 jaar geleden. En alle informatie daarover kunt u vinden op de site www.geschiedenis24.nl. En u kunt natuurlijk ook een CD bestellen van dit tweeluik door 7,50 euro over te maken naar 444 van de WPRO in Hilversum onder vermelding van de zaak Os. OVT volgende week is een bijzondere live-uitzending... vanuit de Burg van Berlaag in Amsterdam. Het oorspronkelijke bondskantoor... van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond, de ANDB. Ter gelegenheid van de viering van de invoering van de 8-urige werkdag precies 100 jaar geleden, en de heropening van de Burgt na restauratie. U bent van harte welkom, wilt u daar komen? De Burgt is in de Henry klaan 9 in Amsterdam. Zie onze website. We zijn er weer volgende week na ons Studio Sport of nee, langs Rd, de lijn. Geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.